Just to take you there. I smell the garden in your hair. Take a drink and gas a blank of the train to Casablanca, blue south sound, wind smoke ring from the corners of my my my my mouth. colored curtains hang in the air, charming cobras in the square, Stripes your levers, we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding?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 In een verklaring stelt de ETA dat het enkele maanden geleden heeft besloten om te stoppen met de gewapende strijd om zo'n democratisch proces in gang te zetten. De Spaanse regering wil pas met de Baskische afscheidingsbeweging praten als deze de wapens heeft neergelegd. De ETA heeft al twee keer eerder een wapenstilstand afgekondigd, maar heeft die toen later weer geschonden. De laatste tijd is de druk op de ETA toegenomen. Steeds meer Spaanse politici riepen de ETA op de wapens neer te leggen. En daarnaast zijn veel kopstukken van de organisatie opgepakt. De ETA strijdt al zo'n 40 jaar voor een onafhankelijk Baskeland. Bij diverse aanslagen zijn meer dan 800 mensen om het leven gekomen. In Bagdad is een aanslag gepleegd op een kantoor van Defensie dat twee weken geleden ook al doelwit was. Toen vielen er zo'n 60 doden. Vandaag kwamen minstens 5 mensen om. Vanochtend ontplofte een autobom bij een kantoor waar nieuwe militairen worden geworven. Daarna volgde een vuurgevecht met bewakers van het gebouw. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De laatste tijd is het geweld in Irak sterk toegenomen. Dat heeft vooral te maken met de officiële terugtrekking van de Amerikanen afgelopen week. Een vrouw is gisteravond bij Venlo twee keer aangereden op de A67. Ze is daarbij om het leven gekomen. De vrouw van 52 uit Liesel liep om onbekende redenen op de snelweg en werd geschept door een automobilist. Daarna werd de vrouw geraakt door een vrachtwagen. De chauffeur alarmeerde de hulpdiensten, maar het slachtoffer was toen al overleden. Dan nog het weer. Het is zonnig en ongeveer 20 graden. Morgen begint met veel zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en staat er een flinke wind. Dit was het.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 in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemernaal 105,8. Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kennemerland. Ik heb ruzie met een muis. Maar goed, uh, in, uh, wat dat handje, dat gaat het maar alle kanten op. Behalve op dat ene nieuwsbericht, wat ik nodig heb. En dat heeft uh, alles uh, te maken met uh, de nieuwe HMC halen. Nou, ik ga eens kijken of we dat uh, nog voor het einde van de uitzending van 5 uur kunnen nog halen. 7 minuten over 2. Zondag in Kennemerland is ook weer terug. Uh, na een zomer. Pauze. Uh, we gaan weer gewoon vrolijk beginnen waar we gestopt waren. Eind mei is een beetje, want uh, toen uh, was het toch wel weer een beetje de koek op eerlijk gezegd. Wat gaan we doen nou? Alle berichten uit uh, de regio, uh, provincie en natuurlijk ook hier in uh, de de buurt. Want we zitten tenslotte voor AB Radio en ZFM Zandvoort vandaag. En uh, als het goed is gaan we straks ook eens even kijken bij de eerste wedstrijd die we weer eens mee gaan nemen. Bij het voetballen Zwanenburg tegen BVC Bloemendaal. Ik weet niet of uh, Tjerk de Blauw er is, maar we gaan het in ieder geval straks uh, gewoon proberen. Dat uh, is zo'n een de hoofdmoot van deze zondag in Kennemeland uh, van deze zondag 5 september. Zowel dus op de 105.8 als op de 106.9. We zijn er gewoon weer hoeft niet iedereen zich een beetje zorgen te maken over datgene wat er niet is. Het is er dus gewoon wel. Uh, voor de mensen die uh, ook even CFM net hadden. Uh, ja, ik had iets uh, zeg maar voor het nieuws uh, nog gauw iets van Crosby, Stills Nash en Young. En dat gaan we dus nu ook gewoon verder uh, mee doen. Hier is Chicago en we can change the world. Share. won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? De heren van Crosby stils, Nash en Young? En ja, we zijn weer gewoon aan het ballen. Zwanenburg tegen de BVC Bloemendaal vandaag. Nieuw seizoen begonnen jerk. De Blauw die praat ons helemaal bij vanaf het trein van Zwaneburg. Uh, goedemiddag, hier natuurlijk, die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en uh, Zwanenburg. Ja, en uh, waar we al een minuut of uh, acht uh, bezig zijn met die wedstrijd uh, hier op het uh, veld van Zwanenburg. Hè, waar het 1-0 staat voor Zwanenburg. En wel in de achtste minuut was het uh, Tony Hendricks uh, die een dekkingspout afstrafte in de verdediging. En daardoor 1-0 maakte. Ja, dat is gewoon een, een, een misrekening. Dat kun je gewoon wel zeggen. Want voetballend doet Roepedaal uh, het beter. En heeft al een kansje gehad Net de kopbal van Jeroen de Dikke. Maar die werd net van de lijn afgehaald. Zwanenburg laat zich uh, goed inzakken. Roepedaal wat een uh, goede voorbereiding gehad heeft. Uh, ja, alles nog gewonnen heeft uh, die voorbereiding. Toen is eh, praktisch alle wedstrijden 5-5 eh, eh, gewonnen. En eentje gelijk gespeeld tegen Van Nispen. Dus eh, ja, dat is al goed gegaan. Maar nu gaat het om het echtje natuurlijk. Bloemendaal, want eh, twee nieuwe spelers heeft eh, dit jaar eh, binnen zijn, zijn selectie. Dat is, eh, dat is eh, Terence eh, Serzan en eh, Ozan. Eh, Krozan, die, eh, Serko, die zijn gekomen van eentje van Olympia. En eentje is er eh, van Heins gekomen. En dat zijn eh, goede aanwinsten binnen het team eh, van eh, Bloemendaal. Voor de rest is er niks er gegaan bij Bloemendaal. En is het eh, team intact gebleven. Op dit moment is het tennis die de bal heeft aan de linkerstand. Tennis, plaatsen we dan door aan de linkerkant naar Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke gaat erachteraan. Plaatsen we in één keer richting het stadsgebied. En uh, komt er de bal ook. Maar die wordt dan uitgehaald door de verdediging van Zwanenburg. En is daar Oostland die er goed tussen zit. Oostland die de bal in zijn voet heeft. Gaat dan om een man heen. Moet dan, moet dan nog een keertje om een man heen. En uh, wordt dan gevloerd. En dat wordt een, uh, wordt een vrije trap dan uh, op een meter of twintig uh, van, het, uh, van het doel af. En dan uh, zijn de aangewezen mensen daarbij natuurlijk. Dat is het uh, Gijsjan Poelgeest uh, die wij staat, uh, dus het Tim Jones en Oost die hierbij staan. Oostad die een goed schot ook in zijn benen heeft. En we staan te overleggen, die dus nu die vrije trap uh, gaat nemen. Bloemendaal, wat ook een nieuwe keeper, een nieuwe trainer heeft dit jaar. Dat is uh, Rob Michel. Rob Michel, geen onbekende binnen de vloeg, heeft jarenlang zelf gehoebeld bij, bij, uh, bij uh, Bloemendaal. En uh, is er ook al vijf jaar trainer geweest, komt die vrije trap, zullen zilverbeen meenemen. Ga je shampooelgeest, leg de bal klaar. Tim Jan staat erbij. Ga je Jan staat erbij en Ozan staat erbij. Gaan we even kijken, hier gaan nemen. De fluitzijter heeft het die genomen, maar worden. Tim Jan gaat hem toch trappen. Tim Jan, nee, springt er overheen. En dan is het uh, uh, Ozan die waarschijnlijk gaat trappen. Ozan, plaats het dan in die rechterhoek! Die gaat vlak naast. Dat is 3-4 centimeter dat hij naast die paal gaat. En dat was een goede, goede poging van uh, Ozan. Om op een meter of twintig uh, van het doel. En dat betekent uh, dat die kans uh, verkeken is. En dat Zwarenburg eruit uh, kan gaan komen. Zwarenburg aan de linkerkant heeft die bal aan zijn voeten. Gaat kijken wie kan enkelsleggen. Maar dat is Tim Beren. Die vandaag op de, rechter, uh, op de rechter positie staat. In de aanval. Uh, die dus uh, speelt. Achterin, uh, achterin is Tijmepeek. Nu weer linksbek geworden. Omdat uh, Joost Hofker afwezig is uh, tijdens de hele voorbereiding. Dus uh, Robicial heeft gekozen dan voor uh, Tijmepeek. Die het in de volgende erg goed gedaan heeft. En is ook nieuwste kans geeft in de competitie. Leunens heeft de bal eens voet Gaat kijken wie hij één kan spelen. Wel dan plaats op uh, Beren. Beren kan er niet bij komen. Het is die eruit kan komen. En is daar Tim John die goed, uh, goed in het jagen is. En uh, is het toch Swarenburg die wakker opbakken. Swarenburg aan de linkerkant vertelt. Wordt dan doorgeplaatst uh, naar de nummer 7. En dat is Martijn Hemelaar. Martijn Hemelaar heeft die bal nog steeds zo goed geplaatst. In het centrum van de verdediging is de nummer, de, nummer 9. Richard uh, Putt hierbij gekomen. Maar het is Tim John die we goed opgepakt gepakt Tim Jon naar de linkerkant vertelt. Maar heeft die ballen zijn voeten, moet dan een schijnbeweging maken, moet om zijn man heen, maak een goede schijnbeweging eerst eromheen, moet hem nu gaan voorzetten, heeft die bal nog steeds voeten, dan nog een schaar. Plaatsen we nu voor, dan wordt die bal uh, tot de uh, hoekschop getrapt door uh, Paul De Lange. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het gevaar oplevert voor het doel van, uh, van de doelman van uh, uh, Zwanenburg, Grenbroek van Schagen. De bal wordt klaargelegd. En het is Terrence die we gaat uh, trappen. Terrence uh, gaat kijken hoe hij hem kan uh, plaatsen. Rommeland gaat naar voren. Alle koppers zijn mee. En uh, de scheidsrechter geeft het seintje dat die genomen kan gaan worden. Het is uh, Terrence die, uh, die gaat aan de trap. Komt die bal hoog voor Voor de eerste paal. Maar die komt niet goed. En dat betekent dat hij weggekopt wordt en weer nog een keertje een hoekschop mag worden door uh, bloemdalen linkerkant. Dat zal wederom door de Terms uh, gedaan worden. Terms legt die bal weer op klaar. Moet ik dan gaan indraaien, die bal, komt die bal hoog voor die pot, komt hij ook weer, dan moeten de koppers erbij komen, het is het jonge die eronder doorspringt. springt, maar het is het weer die er toch wijk komen? weer naar Oost, Oosten plaatst weer, richting het doelmond, daar is het doelmond, uh, die hem kan pakken, en hem kan overschagen, en dat betekent, dat hier natuurlijk, na een uh, kleine tien minuten, nog nee, een kwartiertje, opzijf, 1-0 voor hier in de studio. Dit is Fabian Dammers. Nee, nee, nee, dit is Rachel Louise. Ik zal het wel even heel duidelijk zeggen. Hardcore was dat. De dame die ik getroffen heb in Exit Rotterdam. Voor de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland. We gaan eventjes een paar sportberichten erbij pakken. Want ja, er is natuurlijk het een en ander gebeurd. Uh, want de nieuwe amateurclub HFC Haarlem Kennemerland is het seizoen in de zaterdag tweede klasse begonnen met een 2-1 nederlaag tegen Jong Hercules. De wedstrijd werd voor zo'n 250 toeschouwers gespeeld in het stadion van de voormalige profclub. Ferdinand van der Vaart scoorde twee keer voor Jong Hercules en Moerat Asdoet redde vlak voor de tijd de Harlemse eer. Doelstelling van trainer Hesley tevreden is om dit seizoen een titel te veroveren. En waarom is die periodetitel dan weer belangrijk? Dat heeft weer te maken met de topklasse. En de topklasse is dan weer de, uh, ja, de, de plek waar je moet zijn om proberen weer terug te komen in de Jupiler League. Het is een hele omslachtige weg, maar goed, het, uh, het zou gewoon zomaar kunnen. De spelers droegen het oranje-zwarte tenue van Fusiepartner Kennemerland En het nieuwe oranje shirt en de rode broek zijn pas over zes weken klaar. Dus het duurt nog even voordat dat uh, helemaal uh, klaar is. En dan uh, ook nog even nieuws rondom een oud Ajaxit. Want uh, Sonny Siloy hoopt zijn loopbaan in de Verenigde Staten te vervolgen. Dat zei de oud Ajaxit zaterdagochtend in een radio-uitzending. En uh, ik heb een agent uh, gezocht en die gaat voor mij aan de slag. Ik wil graag terug, aldus uh, Sonny Siloy. De 25-voudig international was de afgelopen maanden trainer van de Dayton Dutch Lions FC. En beide partijen besloten na de competitie het nog 2,5 jaar lopende contract te ontbinden. En deze week keerde Siloy terug naar Nederland. Voormalig telstar speler Ivo van Dintre is de nieuwe trainer-coach van de Lions. En dit bericht bereikte ons via de website van Radio TV Noord-Holland. Weet je ook meteen waar die radio-uitzending over gegaan is? Daar dus. Uh, duidelijk, dan is er nog meer. Want ja, het voetballen gaat gewoon door. Een van de clubs in Nederland die voldoet aan alle boekhoudkundige eisen... en die ook eigenlijk helemaal niet echt financieel een probleem is... is Telstar. Want uh, de ploeg uit de Eimond en voetballend aan Schoneberg... Uh, heeft uh, vrijdag de thuiswedstrijd tegen FC De Bos met 3-0 gewonnen. Een Telstar nam in de eerste helft de leiding... door een score van Twan van Huys in de 24e minuut. En na de rust was het uh, Selmo Kurbegovic... die in de 68e minuut die winst al vrijwel zeker stelde. Een benutte penalty van Frank Korpershoek... in de laatste minuut van de wedstrijd bepaalde de eindstrand op 3-0... En Telstar staat na de winst met vijf punten uit vier duels op de negende plaats. En dat uh, is misschien denk ik ook wel terecht als je dat ook zo bekijkt. Nadat nou, ze heel vakkundig ook hun boekhoudkundige zaakjes op orde heeft uh, gezet. Goed, en dan voor die mensen die dus hier in de studio aanwezig waren. Ja, dit is dus nou het IJmuidense talent. En zij heeft ook inderdaad in 2008 uh, de grote prijs van Nederland gewonnen. Ik heb het over Fabiana Dammers. En dit heb ik al gepikt van haar MySpace. Under Milkwood. Van Fabian de Dammers weer terug naar de wedstrijd Zwaneburg tegen Bloemendaal. Daarover Tjerk de Blauw. Waar het dan nog steeds 1-0 is voor Zwaneburg. Maar het had ook wat 2-1 kunnen zijn. Net een kopbal van Terms op het hout. En daarna net een kopbal van Weidy in de kruising, maar ook op het hout. En dan was daarna nog een schot van, van, van, van Terms, nee, van Ozan. En die ging vlak langs, eh, langs de paal. En dat betekent dat het hier een stand op steeds 1-0 is. Aan Bloemendaal en Bloemendaal is beter. Bloemendaal. We nou iets beter het voetballen. Dat kunnen we gewoon dadelijk zeggen. Gijsje pols, Hij heeft de bal. Laat aan de rechterkant van het veld. Helemaal naar Ozan. Ozan komt hem terug aan Wilco Klooster. Wilco Klooster heeft de zijn voeten. Gaat kijken wie enkel spelen. Gaat er over de middenlijn heen. Kan nog steeds ruimte gaan maken. Ga nog steeds door met die bal. Gaat er nog steeds lopen met die bal. Maar hij moet gaan plaatsen. Dit is bij die, die. Plaatsen het dan niet goed. Maar Ozan corrigeert weer. Oos plaatsen. Probeer hem dan te plaatsen naar, naar de terras. Maar die kan er niet bij komen. betekent dat de, uh, de weer eruit zou komen. Dan moet Leunen zijn gaan corrigeren. Dat doet hij ook heel goed. En wilke Klooster. Wilke Klooster naar de rechterkant. Heet die zijn voeten. Moeten we gaan doorplaatsen. Leunen ze. maakt ook ruimte. En leunen ze zo door. Plaatsen we dan naar die Bij. Die Bij kan er niet bij komen. En dat betekent dat Zwanenburg hem weer kan oppakken aan het middenveld. En dan moet je hem de dikke controleren. die gaan keurig over naar Ozan. En Ozan wil het te mooi doen. En verliest dan die bal aan de nummer 7, Martin Hemelaan. Martin Hemelaan. Dan weer dan te de, de plaatsen naar de, de, naar de buitenspeler van Zwanenburg. Maar die kan er niet bij komen. Dus Pieter die hem rustig op kan pakken. Pieter meteen naar Gijs Champoelgeest. Gijs Champoelgeest. Hij heeft de bal op zijn voeten. Plaatsen we door naar Robert Leuns. leunen terug naar Gijs Champoelgeest. En dat betekent dat Zwanen Inzakken dat bloemenhal uh, gewoon naar voren kan gaan spelen, eigenlijk. Maar ze lopen nog een wezen uit, uit de tent. Dan uh, weer uh, Zwanenburg even tent Ze zullen we zien de bal ons zijn voeten heeft. Gaan we kijken wie hij heen gaat. Komt dan midden? plaatsen dan diep richting Tim Jong. Tim Jong kan hem aannemen. En uh, heeft die bal nog steeds zijn voeten. Moet nu een actie gaan maken. Doet dat ook heel goed in het stadsgebied. En moet het dan gaan plaatsen aan, aan, aan Beren. Beren haalt er één keer uit. Maar dan koort de kerst die bal eraf op een Cel uh, van Zwanenburg. En dat betekent dat Zwanenburg aangekomen. gekomen in via het middenveld. Komt die bal diep richting, uh, richting de, de nummer vijf, uh, Jorie van Tol. Maar is niet niet Goed komt En dan moet het daar nog gecorrigeerd gaan worden. En dan wordt het, het 2-0 hier in die wedstrijd. Het is gewoon tol door een klusbal En dan staat Zwanenburg hier na 25 minuten op een 2-0 voorsprong. <middels> And I'm not lying, I'm just stunning with my love, glue gunning, Just like a chick in the casino Take your bank before I pay you out, I promise крылья. Zou ook nog wel misschien op het trein van Zwanenburg kunnen. Hoewel Zwanenburg staat voor met 2-0 tegen Bloemendaal. Maar of daar een verandering in is gekomen, dat horen we nu van Tjerk de Blauw. nog steeds 2-0 voor Zwanenburg. Maar ja, het wil toch niet in bij, bij Bloemendaal. Net een goed schot van Gijs-Jan Poelgeest. En die keeper die kon er net wegtikken. Nu wil een aanval aan de linkerkant. Dus ter, ter, ter, ter so gooi die bal ook voor. En dan moet Baarding erbij komen. Die kan er niet bij komen. De bal die wordt weer weggewerkt in de verdeling van Zwanenburg. Maar Tim Jones, die goed tussen springt. is Jeroen de Dikker die, die bal verovert. Jeroen de Dikker. Laten we in één keer erbij, die, bij, die moet die bal aanpakken. Pakt hem er ook goed aan. Maar wordt hem weer van zijn voet afgehaald. En de Zwanen wil hier meteen uitkomen. Een snelle counter. Dat is het spel. En nu moet Robert Deunissen die bal veroveren. En, en dus Deunissen haalt hem ook goed weg de rechterkant. Maar, maar het is dan Wilk de Klooster die uitgespeeld wordt. En dan moet Ozan ernaast. Ozan komt er ook goed bij. En het is uh, Wilk de Klooster die bal verder tikken weer. Nou, Ozan. Ozan heeft die bal goed. Plaats hem niet richting. Joe. Kan Joe erbij komen? Joe komt er ook in. En hier komt hem erin. Nu komt het erin. En zo is de stand hier twee jij geworden. Maar het was uh, Tim Jon die eerst al getorven werd door de keeper. maar dat is een hele belangrijke goal. Vlak natuurlijk voor die aansluiting. Ja, vlak voor die aansluiting is een hele belangrijke aansluitstreffer van, uh, van, uh, van Tim Jon hier uh, in de uh, 35 minuten van die wedstrijd. En dat betekent dat de stand hier 1 tegen 2 is.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 gaan Ghana weer uh, met de Queen of Pain. En ja, we hebben natuurlijk nog, uh, nog meer uh, nieuws uit de regio. Tenminste, het interregionaal dan in dit geval. Want Volendam heeft uh, vrijdag uh, ook weer gespeeld. Speelde gelijk met 2-2 tegen RKC in Waalwijk. RKC vorig jaar uh, of vorig jaar nog spelend in de hoogste divisie, namelijk de divisie, in dit jaar dus weer terug naar de eerste divisie, de Jupiler League. RKC nam al na vier minuten de leiding door het doelpunt van Duits. En nog voor de rust zorgden Henny Schilder en Melvin Platje ervoor... dat de Vollendammers met voorsprong de kleedkamer ingingen. Lang konden ze er eigenlijk niet echt van genieten... want in de tweede helft was het Dirk Boerichter... die de thuisploeg toch weer het ene punt bezorgde. En door het resultaat staat FC Volendam op de achtste plaats... met evenveel punten als RKC. En die ploeg die staat door een beter doelsaldo op plaats nummer 7. En dan is er uh, nog het een en ander uh, te vertellen over VOC. Want die gaan verder in de Champions League. Dan heb ik het over uh, handbal. Uh, Grote daar heeft zich het afgespeeld. Uh, Zaterdagavond uh, werd dat met 30-26 30.26 gespeeld uh, tegen elkaar. Zoek uit Zwitserland. En bij rust leidde de Amsterdamse ploeg al met 19-13 en op de openingsdag versloeg VOK uh, Janis uit Portugal met 35-33 en ook toen stonden de zaken er bij de rust al met 20-12 voor. Zondag is het Zweedse IK 7hof dat ook nog ongeslagen is. De laatste tegenstander en beide ploegers zijn al door naar de voorronde van het hoogste toernooi. Uh, dan heb ik nog uh, hondbal. Er wordt nu ook uh, gehondbald uh, in het land. Uh, ik weet niet of deze wedstrijd uh, nu van belang is uh, in de regio. Maar goed, in ieder geval de Amsterdam Pirates en Neptunus. Die vechten vanaf dit weekend. Toevallig uh, is dat dus ook de wedstrijd waar ik nu een beetje de belde van heb. Uh, de Holland Series uit. Wie uh, welk team kampioen wordt. Neptunus bereikte de finale door pioniers met 3-0 te verslaan. En Pirates was met 3-0 te sterk voor Kinnheim uit Haarlem. Twee jaar geleden waren de Amsterdammers ook al kampioen van Nederland. En een van de spelers was toen Wesley Connor. De Verrevelder is vol vertrouwen. Neptunus is een lastige tegenstander. We moeten veel respect voor ze hebben. Maar als we het doen. Dan kunnen we zeker winnen. Aldus de man van de Pirates. Nou even een blik op wat er zich afspeelt. Tussen Neptunus en de Pirates. En de Pirates staan nu. Met 2-0 voor. En we zitten in de vijfde inning. Als ik het wel heb. En dat is dan denk ik. De beurt nu voor de, de Pirates die nu aan het slaan zijn. En er zijn er twee uit. Dus het is nog niet beslist, in ieder geval. Het is inmiddels bijna kwart voor. Het is al kwart voor drie geweest. Het is 13 minuten voor drie. Nou, dan doen we even een gezellig plaatje uit de jaren 80 gedreven tussendoor. Howard Jones en What is Love? I guess that's just the story of you Oftewel, uh, Mary had a little band met Birds of a Feather. Het is uh, zes minuten voor drie. We hebben natuurlijk ook nog uh, het, uh, het nieuws zoals we dat uh, kennen van uh, de mannen van AB Radio. Uh, ze hebben een, uh, een website uh, waarop uh, alle die nieuwsberichten worden bijgehouden. En dit was er ook één, want nadat een politieeenheid die op patrouille was, een brandlucht rook vanuit een woning aan de Varenheidsstraat, dat is hier bij ons, werd de brandweer gealarmeerd. En de toegesnelde brandweer ging met het pand binnen, waar inmiddels een vuurzee was met een hoge drugspuit, is de brand geblust en is de brand beperkt gebleven. Er was duidelijke aanleiding van Brandstichting, al dus de brandweer, en de politie onderzoekt de zaak verder, dus dat is... Um, even van de week uh, gebeurd. Sterker nog, dat is vannacht gebeurd. Uh, is er dan nog meer uh, wat ik uh, dan eventjes uh, kan melden? Dat is dat hier in Haarlem ook het een en ander aan de hand is, tenminste in Haarlem uh, uh, aan het einde van de Dokter De Leidstraat richting Kronjeestraat gaat vrij parkeren over in een gebied voor vergunninghouders. Niets bijzonders zou men denken, maar het huisblok aan de Dokter De Leidstraat stopt aan de rechterzijde eerder dan het huisblok aan de linkerzijde. En aan de rechterzijde van de straat staat achter het parkeervak een bord waarop de witte P in blauwe rechthoek met onderschrift vergunninghouders. Ook aan de linkerzijde van de straat staat achter het laatste parkeervak... hetzelfde bord waarop dit vermeld staat... maar tussen de rechterkant en de linkerkant van de straat... zit aan de linkerkant een parkeervak meer aan lengte. Volgt u het nog? Groot is dan je verbazing als je met de auto voor dit bord... aan de linkerzijde van de weg geparkeerd staat... ...even een bekeuring van 60 euro onder de ruitenwisser krijgt. Gelukkig zijn de handhavers op de scooters nog in de straat. Jongens, foutje denk ik hoor, zeg je vrolijk. Sta toch echt voor het bord en niet erachter. Nou, echt geen foutje, dat werkt anders. Vanaf het bord aan de rechterzijde moet je een denkbeeldige lijn aan de linkerzijde overzijde verzinnen... ...en daar is dan de linkerzijde, het vergunninghoudersgebied dan ook onmiddellijk van kracht. Maar ik sta voor het bord, stamel je in onmacht nog uit... Moet dat bord links dan niet één vak terug? Dan had ik er duidelijk achter en in het gebied gestaan. Nee hoor, dit uh, stamt iedereen. U toch ook, aldus. Het uh, verhaal zoals die gesteld wordt hier op de AB-website. Ja, het is een, uh, in, in, een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar mensen die in de Dr. Leidstraat wonen, die moeten dat zelf maar even bekijken. Het is een, een krom uh, verhaal dat hier opgetekend is. Maar goed, ik meld het in ieder geval wel. Tot aan het nieuws. Walen met The Wicked Way.